Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De orde van medisch specialisten wil dat patiënten in het vervolg... zelf mee gaan betalen aan een second opinion. Een nieuw onderzoek door een andere arts. Voorzitter Frank de Graven van de orde pleit daar vanavond voor... in het NCV-televisieprogramma Altijd Wat. Hij gaat minister Schippers voorstellen... om dat als bezuinigingsmaatregel in te voeren. Volgens de graven worden er maar zelden nieuwe diagnoses gesteld... tijdens een second opinion.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 Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan onkosten voor mensen in geldnood. Iemand die zijn geldzaken niet zelf kan regelen vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen krijgt een bewindvoerder. Als hij die niet kan betalen doet de gemeente dat met geld uit de bijzondere bijstand. Gemeenten hebben geen grip op deze uitgaven en evenmin op de stijging ervan. En ze willen dat dit zogeheten beschermingsbewind wordt aangepast.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 onze correspondent hoort u zo meer over de drie Amerikaanse vrouwen die na jaren van vermissing weer terecht zijn. Politie in Maastricht heeft gisteravond toch ingegrepen bij een koffieshop die wiet verkocht aan buitenlanders. We spreken de loco-burgemeester van Maastricht erover. De financiële begeleiding van mensen die zelf hun geld niet kunnen beheren komt in de knel. De begeleiding is een taak van de gemeente, maar die heeft daar geen geld meer voor. Straks een reportage. We praten erover met de verantwoordelijk wethouder van Almere. De vergoeding van de Second Opinion staat ter discussie. Hoor dat al eventjes. We spreken Frank de Grave van de Orde van Medisch Specialisten en wil wind van de patiëntenfederatie Krijgt het laatste nieuws van Curaçao over de moord op Helmin Wiels. Banken zijn op zoek naar computerexperts. En Marno Remmers is op zoek naar ratten. Ja, het stikt ervan in Nune, vlakbij Eindhoven. Ook in de buurt van de Honden losloopweg. Zeg maar gerust dat het eerder het rattenpad is. En muziek? Ja, hoe kan het ook anders? Lauren Hill met de Fugees.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 But he just kept riding Uit over zes. U luistert naar het NOS Radio Eén journaal. Gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. In de Amerikaanse staat Ohio zijn drie vrouwen teruggevonden die zo'n tien jaar geleden werden ontvoerd. Ze werden gevonden in een huis niet ver van de plek waar ze voor het laatst waren gezien. Een buurman kwam af op het geschreeuw van een van de vrouwen. Ik screaming. I see this girl going nuts, trying to get out of the house. So I go on the porch and she says, help me get out. I've been here a long time. So, you know, I think it is a, a domestic violence dispute. So I opened the door. And, and she comes out with a little girl and she says, call 911. My name is Amanda Barry. En naast Amanda Barry bleken nog twee ontvoerde vrouwen in het huis opgesloten te zitten. Vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht en volgens de politie maken ze het naar omstandigheden goed. All three girls are healthy. They're uh getting treatment right now. All of them are doing well, they all look good. They're all talking, they uh they're aware of everything that's going on. En uh we're just very happy that, that they're safe and in good condition. And uh we'll get to the bottom of it and you'll get an interview tomorrow. Drie mannen zijn inmiddels opgepakt, waaronder de 52-jarige bewoner van het huis. Een van de vrouwen had overigens ook een baby bij zich. En er zouden nog meer kinderen in dat huis zijn. Het is goed dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3% van het bruto binnenlands product, dat zei directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds gisteravond. I'm, I'm very pleased to see that the European Commission has embarked uh, on, on that path of giving a bit more time. Uh, it's, it's very important for countries to actually be steady at uh, reducing their deficit. Uh, Lagarde wees ook op de hervormingen die voor de Nederlandse economie noodzakelijk zijn. Zo zou het makkelijker moeten worden om een bedrijf op te richten... en moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De Pentagon zegt dat de Chinese regering cyberaanvallen uitvoert... op computers van de Amerikaanse overheid. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse defensie zo stellig beweert... dat de Chinese overheid achter de aanvallen zit. China's military continues to explore the role of military operations in cyberspace as a feature of modern warfare. In addition in 2012, numerous computer systems around the world, including those owned by the United States government, continued to be targeted for intrusions some of which appear to be attributable directly to PRC government and military organizations. Volgens de opstellers van het rapport is het hackers te doen om informatie uit de diplomatieke, militaire en economische kringen in het Amstel Hotel in Amsterdam is gisteravond de Libres Literatuurprijs uitgereikt. Juryvoorzitter Clary Polak maakte de winnaar bekend. Na een intensieve discussie heeft de jury gekozen voor een auteur die in deze roman grossiert in schilderachtige beelden, prachtig geformuleerde zinnen en tot reflectie nodende gebeurtenissen. De Libres Literatuurprijs 2013 gaat naar. Dit zijn de namen van Tommy Wieringa. Wieringa versloeg onder andere Arnon Gunberg en Oek de Jong. Auteur noemde de prijs bij het in de nemen... een vergissing in mijn voordeel. Ik zit aan, aan de langdurigste executie die een mens zich kan denken. Twee uur lang hebben we hier gezeten. Ik heb uit uh, barrennood maar iets opgeschreven. En dat is dat ik bij een heel aantal eerdere nominaties... Uh, dat zal ik eens zeggen. Tot nu toe waren al die vergissingen in mijn nadeel. Nu is ze in mijn voordeel. Wieringa, nam daar na de prijsuitreiking. Een overwinningsduik in de Amstel. Ah, speedboat. Libris Literatuurprijs is samen met de ACO Literatuurprijs... de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandstalige literatuur. Ga lopend naar binnen en kom dansend naar buiten. Dat is de slogan van het ABBA-museum dat vandaag in Stockholm open gaat. Frida, een van de twee vrouwelijke bandleden, nam alvast een kijkje. En volgens haar geeft het de toonstelling de magische sfeer uit de 70's goed weer. I think Emery has done an absolutely fantastic job. And I said it earlier, it's like stepping back in the 70s. She's really caught that kind of atmosphere that was there, with a bit of an old-fashioned, with the framed pictures and all those things. It's not just uh, um, technical, it's also with a lot of warmth and love. Het ja, museum is gevestigd in de Swedish Music Hall of Fame. Bezoekers kunnen onder meer de kostuums van de band en de gouden platen bewonderen. Eerste blik in de kranten. De Telegraaf valt gelijk op een uh, grote foto van Curaçao. Een boze curaçao naast steekt zijn vuist in de lucht en roept iets. Kleine inzet is de foto van Hermin Wiels. Moord Wiels lijkt werk van de Gokmafia, zegt de Telegraaf. De premier Hodge die vraagt zich af of hij het gevaar te licht opvatte. Ook NRC Next opent, zoals veel andere kranten, met het nieuws over uh, de moord op Helmin Wiels. Uh, zijn laatste interview met een grote foto van Wiels uh, op de voorpagina van NRC Next, vlak voor zijn dood, gaf uh, de zondag doodgeschoten Curaçao's politicus Wiels nog een interview. Ik ben niet bang, maar veel mensen zijn niet blij met wat ik zeg. Dat is een quote uit dat interview. En ook de opening van Trouw, betreft Wiels. Wiels kreeg Curaçao op koers, is de kop boven het artikel. AD opent met een verhaal over uh, de asielzoekers die in hongerstaking zijn gegaan. Groeiend verzet tegen behandeling als crimineel. Want dus het AD-golf van asielzoekers gaat in hongerstaking in het detentiecentrum op Schiphol. Voor op de Volkskrant valt gelijk de foto op van het proces in München. Proces de Deunermoorden. Neonatie keert volle rechtszaal de rug toe, staat erbij. Zien inderdaad die uh, verdachte Beate Tjepe uh, op de foto. En zij keert Zina. zien haar alleen van achter. Terwijl achter haar uh, batterij een batterij aan fotografen staat om haar te fotograferen. Tot slot nog even naar het FD die krant opent. Met een verhaal over uh, een conflict tussen ING en het ministerie van Financiën. Um, dat gaat over afbouw van een deel van de staatssteun, de bank verzekeraar ING wil namelijk dat de overheid het portefeuille van uh, hypotheken uit Amerika verkoopt. Al dus het FD vanochtend. Zochtend van zes tot half tien het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten and the boys just the girls with the girls in their hair while the shots and men who just sit the way up I'm sorry. Go, Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. voor zes. De rattenvanger van Hamelen, een sprookje van de gebroeders Schim. En onze eigen rattenvanger, Mayno Remmers, is vanochtend al vroeg dat op pad weer. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik. Op die overgang zat ik te wachten, hoor. Ja, was dat uh, zo'n beetje wat je had gehoopt ook? Ja, mm -hmm. en dan met de fluit hier. Ja, en dan, uh, omdat... ja. Juist. Daar gaat hij. Ja, prachtig, Nee, ja, het is dat het geen spookje niet... ook, hè? Trouwens, nee, het is een harde, bittere werkelijkheid in nu Nuenen bij Eindhoven. Tussen het prachtig lommerrijke groen waar ik zit, daar zitten ze. Ook, ik heb vooral trouwens heel veel duiven gezien. Dat noemen ze soms ook de ratten van de stad, hè? Mm -hmm. Maar nee, het gaat dus om de bruine rat die is uh, ja, resistent geworden tegen allerlei soorten middeltjes, middeltjes die eigenlijk ook weer niet gebruikt mogen worden. Wat dat betreft is het wel een dilemma, want als je rattengif strooit Qua gemeente, dan komt het weer in het oppervlaktewater. Kortom, er is sprake van een probleem. En als er in het land sprake is van een probleem, dan komen er regeltjes. Vanaf deze maand kunnen dan ook plaagdierbestrijders, gemeenten en hoveniers... inspecteurs en controleurs van de inspectie leefomgeving en transport... Oh of van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... weet wel, van het paardenvlees en van de waterschappen verwachten. Want ja, sommige... Middeltjes mogen niet, andere middelen moeten weer wel. Maar hier in Nune bij Eindhoven, hebben ze heel veel last van de ratten gehad. Nou, ze hebben er eigenlijk nog steeds last van, volgens de bewoners hier. En de gemeente heeft ook heel lang nagelaten om er iets aan te doen. Vonden dat het hun taak niet was. Kortom, dat gedoe heeft ertoe uh, er geleid ja, dat ze overal in alle hoeken en gaten zitten. Althans, dat begrijpen wij, gaan we straks eens even horen. Ja, je zei het al, hè? De gebroeders Grim... Die hadden geen uh, rattengif nodig. Het ging op een heel andere manier. Luister maar. Er was eens een burgemeester... in een stadje, niet zo heel ver hier vandaan... dat Hamelen heette. De burgemeester hield van zijn rustig leventje. Maar... Op zekere dag. Beste burgemeester, ons huis zit boordevol ratten. Ons huis zit boordevol ratten. Ik ben al drie keer gebeten. Kunt u er iets aan doen? De groepjes van Sintje. Zuster is precies te moede. Ja, iedereen wakker? Het stinkt hier van de ratten! Nou, dat was het. Meer ratten, horen we later. We gaan naar Greenpeace, want Greenpeace houdt een actie in Amsterdam... in de buurt van het Beursplein. En verslaggever Joris van der Kerkhof is daarbij. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn met een hoogwerker van de Dam naar het Beursplein gereden. En die hoogwerker, die ontzettend stinkt trouwens naar diesel. Ja, helaas rijdt hij nog niet op elektriciteit. We doen ons best. Joris Thijssen van Greenpeace, die hoogwerker, is een stukje gereden en is het hoekje omgegaan. En staat nu helemaal uitgevouwen tegen het beursgebouw aan. En daar zijn mannetjes en vrouwtjes van jullie in rode pakjes met witte helmpjes, gele helmpjes, blauwe helmpjes op dat dak nu. En wat ze aan het doen zijn, is. Uh, ze hebben klimgordels om en ze maken zich vast zodat ze niet naar beneden kunnen kukelen, natuurlijk. En wat ze aan het doen zijn, ze brengen allemaal uh, materiaal naar boven. En nu komt de hoogwerker weer naar beneden en gaan ze zonnepanelen halen. Want wat we gaan doen vandaag is. we bieden vandaag 20 zonnepanelen aan aan de beurs van Bella. of niet aan de beurs van Bella, maar aan de optiebeurs. Omdat de beurs voor ons symbool staat voor het top van het Engels bedrijfsleven. En die willen we vandaag de boodschap meegeven. Schone energie kan en moet. En jullie moeten daar nu een duidelijk signaal voor afgeven. En dat is weer omdat dit kabinet wil een verviervoudiging van de hoeveelheid schone energie. En als de bedrijven nu ook zeggen, dat willen wij ook. Nou ja, dan moet het gaan gebeuren in Nederland. Ja, hoogwerken bijna naar beneden. Dat ziet er wel mooi uit hoe dat dan in elkaar klinkt weer. Dan gaan zo dadelijk de zonnepanelen omhoog. Het is wel een prachtig dak hè, waar jullie die panelen op gaan leggen dan. Ja, het is een heel mooi dak. Het is natuurlijk ook een monumentaal gebouw. Leie daksteentjes. Dat je de dus durft we, om daar zomaar op te gaan staan. We hebben heel lang zitten puzzelen. Van, is dat nog wel stevig genoeg? Want in 1600 was het misschien stevig genoeg, maar is dat nog steeds wel zo? Nou, dat is zo. Maar verder heb je inderdaad leie daksteentjes. Dus we hebben een heel systeem bedacht hoe we deze actie goed kunnen uitvoeren. Veilig, maar vooral ook zonder het gebouw op enige manier te beschadigen. En dan is het uiteindelijk het idee om die zonnepanelen aan te bieden met het idee daarbij van het bedrijfsleven moet meer aan schone energie gaan doen. Ja, dus op dit moment wordt er in de Sociaal Economische Raad, in de CIG, wordt er onderhandeld over hoe invulling te geven aan de kabinetsdoelstelling om de hoeveelheid schone energie te verviervoudigen. Nou, Greenpeace zit er ook bij en wat ons betreft gaat dat nooit snel genoeg. Dus het is heel belangrijk dat de grote bedrijven, bijvoorbeeld Axo en Philips, die hebben al gezegd wij vinden dat een goede doelstelling, wij staan erachter. De en nu, andere... willen we ook, nu willen we ook dat de andere bedrijven, zoals Unilever, DSM, Heineken, die moeten nu ook kleur bekennen en zeggen, ja, dat is de kant waar Nederland op moet. En die kleur is hier te zien met dat rode warentje, wat nu de eh, zonnepanelen oplaadt en eh, naar boven brengt. En over een half uurtje zitten ze dan op het dak. Zonnepanelen op de beurs in Amsterdam. Waar ja. het nog niet helemaal duidelijk is, Joris, mogen ze dit doen? Hebben ze toestemming? Nee, dit mogen ze niet doen. Ze hebben geen toestemming. Um, en um, nou ja, waarom ze dat dan doen, is dan wel verteld door Joris ja. Thijssen. En hoe ze het lef hebben eigenlijk om dat allemaal te doen. Dat ze zomaar dat dak op gaan. En dat ze denken van, dat ze hierdoor van alles uh, voor elkaar kunnen krijgen. Weet je wat? Zullen we daar eens later over doorpraten? Maar Goed, horen we weer van je. Joris van der Kerkhof vanuit het centrum van Amsterdam. Negen minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Banken zoeken IT'ers die hen kunnen beschermen tegen cyberaanvallen. De grote banken kregen vorige maand allemaal te maken met dit soort aanvallen... waardoor eh, meerdere keren de systemen plat gingen. Ze hebben samen meer dan tienduizenden IT'ers in dienst... maar dat dreigt een tekort aan goede mensen. De Rabobank probeert jongeren via de Xbox nu al enthousiast te krijgen voor het vak. 21 uur 15. De control room krijgt een DDoS-melding. Dit is verdacht. Alarm. Xbox-spelers kregen de afgelopen weken een opvallende advertentie te zien. 21 uur 17. Internetbankieren werken niet meer. Precies in de periode dat banken het doelwit zijn van cyberaanvallen... adverteerde de Rabobank met een simulatie van zo'n aanval. Een kwartier later specialisten worden gebeld. Helene Kozijn zoekt nieuw IT-talent voor de bank. Mensen die professional zijn in hun vak... Uh, kunnen het natuurlijk heel spannend vinden om de mogelijkheid te krijgen... om dit soort aanvallen te helpen uh, buiten de bank te houden. Want hoeveel mensen zoekt u? We verwachten voor, het, voor dit jaar, dus dat is vanaf januari... Uh, ongeveer 230 tot 250 uh, vacatures te zullen hebben. We hebben wel een hele hoge werkloosheid in Nederland. Ja, ja. het vervelende is alleen dat we... Um, onder de ICT'ers is die werkloosheid minder hoog. En we voorzien dat dat in de komende jaren eh, alleen maar beter of slechter... dat is maar net vanuit welke kant je het bekijkt... maar dat, eh, dat het steeds moeilijker zal zijn om goede mensen te vinden... met een goede opleiding. 21 uur 35, de warroom wordt in gebruik genomen. Mark Berens is hoofd-IT-beveiliging van de Rabobank. Hij bestrijdt cyberaanvallen... Dit is binnen de ICT ook een van de mooiste banen die er is. Het is het beschermen van de Rabobank tegen nou, dit soort cyberaanvallen en andere cyberdreigingen die er zijn. Warrooms worden ingericht, mensen worden gebeld, moeten naar de zaak komen. Zo gaat het ook echt. Ja, we hebben, we hebben continu twee warrooms. één in Utrecht en één op een andere locatie in Zeist. Um, en daar hebben we uh, die ruimte we continu beschikbaar voor dit soort calamiteiten. Afgelopen maand was het, uh, om in die termen te blijven, oorlogstijd. Is de vrede weer aangebroken? Nou, of de vrede echt is aangebroken, dat weet ik niet. Want uh, degene die dit soort aanvallen doet, uh, die maakt zichzelf niet kenbaar. Dus uh, het kan, terwijl wij hier staan te praten, kan het weer gebeuren dat hij uh, een aanval lanceert. En dan wordt hij meteen opgebiept? Ja, dan word ik meteen gebeld. Dus dan, dan red ik ook heel hard bij weg en breek ik het interview helaas af. Uh, maar dat is, het is nu, uh, je ziet dat het iets loopt, zowel in de media als, als bij de bedrijven zelf. En uh, dat is goed ook, want daarmee krijgen we ook weer even wat lucht voor uh, andere zaken. Nu probeert uh, de Rabobank via onder meer die campagne nieuw uh, talent te werven. Heeft u nieuw talent nodig? Uh, ja, ik heb het tot nu toe alleen maar zien groeien. Ik heb nog nooit zien krimpen, deze markt van, van cyber. Um, dus zullen we daar ook wel um, in bepaalde mate in mee, in mee moeten groeien en slimmer moeten worden. En dan zie je inderdaad dat jonge mensen die hier geïnteresseerd zijn, die zijn uh, zeer zeker welkom. En komen de mensen van hun opleiding af, hebben die dan genoeg vaardigheden? U kunt, u kunt dat zien, u ziet die mensen binnenkomen. Nou, wat, wat je ziet bij opleiding is inderdaad dat ze dan uh, vaak de theoretische kennis hebben. Uh, dat is goed, maar daarbij hebben ze nog niet de ervaring. Wat gebeurt er nou in zo'n situatie hè? en hoe reageren die mensen onder stress? In zo'n periode van de afgelopen weken zie je natuurlijk dat er heel veel druk ineens op staat. Hè? Nou ja, in dit geval kijkt de pers zelfs mee van hoe goed doen wij het. Um, en wat doet dat met mensen? Kan je op, onder die druk ook acteren? Nou, en dat, is wel, dat zijn andere aspecten die je niet zozeer op een school leert, maar gewoon in de praktijk moet ervaren. Zo, Mark Berits van de Rabobank. Ook andere banken zoeken nog ITers. Zo heeft de IRG momenteel 17 vacatures. Het is vijf voor half zeven. Ze zijn er nog allemaal. Agnetha, Björn, Benny en Annie Fried, Oftewel ABBA. En ze hebben nu een museum in Stockholm. En vandaag gaat het open voor het publiek. Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mama mia, does it show again? My you know, it's quite weird in a way to build a museum over yourself. It might come naturally to some people, but it doesn't to me. Björn, voormalig ABBA-lid, vindt het wel een beetje onwerkelijk om een museum te bouwen voor Agnetha, Anfrid, Benny en zichzelf. Maar zegt hij: ik besefte dat ik moest meewerken om een succes te maken van deze tentoonstelling in Stockholm. Uh, you know, in a musical you have scenes. You have an audience sitting down and you move the scenes for the audience to follow the story. Here, you move the audience. That's big difference. You have the scenes, you move Het is the grappig, zegt Bjorn. In een musical heb je scènes die het verhaal vertellen aan het publiek. De scènes bewegen, vertellen het verhaal en het publiek kijkt toe. Bij een museum is het precies andersom. Het publiek beweegt, loopt langs de geëxposeerde spullen. Daar's het grote verschil. Nog even en het museum gaat open. De fans kunnen haast niet wachten. I think sort of the music is timeless really and it still lives on even now. You know you get younger fans coming in and enjoying ABBA as well. So I just think they're going to go on and on and on forever really. Jill Perlström komt uit Engeland om de opening bij te wonen. De muziek van ABBA is tijdloos vinden ze. Ook de jongeren van nu zijn er dol op en het gaat maar door en door. u hoort meer over dat ABBA-museum straks van onze correspondent Rolien Kretel. Het NOS Radio 1-journaal Sport. De in opspraak geraakte clubpresident van Bayern München, Uli Heunens... mag voorzitter blijven van de Raad van Toezicht. Ter hem loopt een onderzoek naar belastingontduiking. Hij heeft een geheime bankrekening in Zwitserland. Heunens heeft spijt betuigd en zijn excuses aangeboden voor de affaire. Het belang van de club is besloten Heunens te handhaven... Hij benadrukte onlangs dat Bayern München niets met zijn illegale banksaldo in Zwitserland te maken heeft. Zochtend van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dat is al. Wielrenners Robert Geesink en Steven Kruiswijk hebben geen blessures overgehouden aan hun val in de ronde van Italië. De twee renners van Blanco Pro Cycling gingen gisteren in de afdaling van de laatste klim onderuit. Volgens ploegleider Michiel Eilissen, moet ik zeggen, heeft de val geen consequenties. Nee, ja, Geertsink uh, eigenlijk helemaal geen schaafwonde. Uh, die viel eigenlijk over de fiets heen van Steven en, uh, en een beetje op Steven. Dus uh, zijn val was gebroken en Steven zelf heeft uh, wat oppervlakkige schaafwonden. Maar mag, uh, mag geen naam hebben. We zijn, uh, zijn wel wat gewend en dit, uh, dit, dit, dit kan er nog wel bij. Dus, uh, maar het was wel even spannend. Dietel Luca Paiolini won de etappe van gisteren... en start vandaag in de Roze Leiderstra. Kan onze namen niet? Wil je dat? Kan het nog even? Vader en de coach van de Australische Tennisser, Bernard Tomek, die moet maandag voor de rechter verschijnen, heeft een trainingspartner van zijn zoon een gebroken neus bezorgd. Op het atp toernooi in Madrid had het beide ruzie. Toen de Fransman uh, Thomas Drouet tussen beiden kwam, gaf de vader hem een kopstoot. Het is niet de eerste keer dat de vader en zoon Tomek voor opschudding zorgen op en rond de tennisbaan. Verslaggever Mark Brassa daarover. Hij heeft al een keer vorig jaar tijdens een toernooi tegen de umpire gezegd van ja, mijn vader zit daar, ik irriteer me vreselijk. Die, die man die moet eraf. Uh, in het verleden. Uh, zijn toelagers zijn al een keer gestopt. Uh, omdat hij zich niet inzetten. Daardoor is er niet het jeugdtoernooi van Wimbledon. Ja, de lijst schandalen en incidenten is vele malen groter dan lijst. En het is doodzonde voor zo'n goede tennisser, die, die inderdaad, kwartfinale Wimbledon heeft, heeft gestaan. Uh, ja, een van de van young guns, een van de van die, van die jonge gasten die, die, die eraan zitten komen, die het misschien wel de grote jongens van nu moeilijk kan gaan maken... dat zijn carrière zo beïnvloed wordt door al die negatieve incidenten. Ja, doodzonde. En die vader, John Tomek, heeft ook gereageerd. Hij zegt dat hij handelde uit zelfbescherming. Roddy O'Sullivan is voor de vijfde keer in zijn carrière... wereldkampioen snoeker geworden. Hij versloeg in de finale Barry Hawkins. Het levert O'Sullivan een kwart miljoen pond op. En straks na half zeven krijgt u van de correspondent Dick Draaier... op Curaçao het laatste nieuws over de moord op politicus Helmin Wiels. Dit is Radio 1. En het is half zeven, we gaan naar het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, patiënten moeten voortaan meebetalen aan een second opinion. Dat wil tenminste de orde van medisch specialisten. Zo'n nieuw onderzoek door een andere arts levert zelden een andere diagnose op. En de orde stelt minister Schippers voor het meebetalen als bezuinigingsmaatregel in te voeren. Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan onkosten voor mensen in geldnood. Iemand die zijn geldzaken niet zelf kan regelen krijgt een bewindvoerder. En als hij die niet kan betalen, dan doet de gemeente dat met geld uit de bijzondere bijstand. De gemeenten willen dat dat wordt aangepast, want het kost inmiddels tientallen procenten van het beschikbare budget. In de Amerikaanse staat Ohio zijn drie vrouwen die ongeveer tien jaar geleden als tiener waren ontvoerd, levend teruggevonden. Ze zaten opgesloten in een huis in Cleveland, vlak bij de plek waar ze voor het laatst waren gezien. Een buurman vond de vrouwen toen hij uit het huis geschreeuw hoorde. De 52-jarige bewoner van het huis en twee broers van hem zijn opgepakt. De politie in Maastricht is gisteravond een coffeeshop binnengevallen... vanwege de verkoop van wiet aan buitenlanders. Dat is officieel verboden. Verschillende coffeeshops verkochten sinds zondag uit protest wiet aan buitenlanders. En dan nog het weer. Een gebied met wolkenvelden en een enkele bui... breidt zich vanuit Duitsland uit over de oostelijke helft van het land. Vooral vanmiddag neemt de buiigheid toe. en Het kan omweren en hagelen. En in de avond volgt dan Noord-Nederland. En tot die tijd is het in het westen en het noorden droog. Met geregeld zon en het wordt 19 tot 23 graden. Voor de verkeersinformatie naar de AMWB Wijnlandswaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Begin van de ochtendspits. Dat zien we nu verschijnen op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en de Afrit Weidewormen Inmiddels 4 kilometer. Speuren naar spechten of ijsvogels. Van 4 tot 12 mei is de nationale vogelweek van Sovon en Vogelbescherming Nederland. Doe mee en ga naar vogelweek.nl.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 Goedemorgen. het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... waarin u straks het laatste nieuws krijgt over de moord op Helmin Wiels. En in Amerika zijn drie vrouwen teruggevonden. Tien jaar geleden verdwenen ze. Ja, en dan kunnen we toch wel over een bizarre ontdekking spreken. Die vrouwen zijn in hun tienertijd ontvoerd... en inderdaad levend teruggevonden in de stad Cleveland. Ze zaten opgesloten in een huis... niet ver van de plek waar ze voor het laatst zijn gezien... We gaan erover praten met redacteur Ryan Hermelijn in Washington. Ryan, um, om maar eens te beginnen uh, met deze vrouwen. Wat kun je over ze vertellen? Ja, het gaat om Amanda Berry. Uh, zij verdween zo'n tien jaar geleden op 16-jarige leeftijd. Het gaat om Gina de Jesus en Michelle Knight. Allemaal vrouwen die allemaal in hun tienertijd zijn ontvoerd... in, de, in dezelfde stad, Cleveland. Er was geen spoor van, ze jarenlang. Er werd nog steeds gezocht. Er waren zogenaamde dus ook de cold cases... Uh, maar ze werden niet gevonden tot, tot vandaag. En, en hoe zijn ze gevonden dan opeens? Nou, een buurman uh, in, de, in het huis waar ze vast zaten uh, hoorde geschreeuw. En hij zag dat een meisje uit dat huis probeerde te ontsnappen. En hij uh, nam hoogte, ging kijken en hij zei van... Ja, help me, schreeuwde ze, uh, haal me eruit. En die deur zat klem, dus hij probeerde dat met de mannenmacht probeerde hij dat los te wrikken... En toen kreeg hij haar eruit en toen zei ze, ze had een kind bij zich en toen zei hij, kom we gaan naar mijn huis. En daarna heeft zij uh, gelijk de politie gebeld en heeft ze gezegd, uh, mijn naam is Amanda Berry ik ben al tien jaar vermist. Uh, ik ben in het nieuws geweest en ik ben nu vrij. Hmm. En, en is er inmiddels meer bekend over waar ze al die tijd gezeten hebben, door wie ze zijn ontvoerd?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 Dan door naar Curaçao. Daar zijn de moordenaars van Helmin Wiels... leider van de grootste politieke partij van het eiland... nog altijd voor het Er is nog niets bekendgemaakt over een motief... maar veel inwoners denken dat de daders bij de maffia gezocht moeten worden. Correspondent Dick Draaien. Dick, um, hoe is het met de jacht op de verdachte? Want het is tenslotte een eiland. Kunnen ze daar makkelijk vanaf? Uh, ja, dat vraag je je af. Het uh, team Grootschalige Opsporingen uh, heeft onderzoek naar de moord op Helden Wils gisteren uh, uh, het huis van de vermoorde politicus doorzocht. Dit was zijn kantoor bij het parlement, zijn auto en de plaats er ligt. En uh, met inzet van de kerstvang, die direct al na de moord uh, uh, ging patrouilleren boven het eiland... Uh, ja, had, had men het vermoeden dat uh, de daders mogelijk het eiland af wilden komen. En uh, ja, dat is uh, ook een scenario waar men rekening houdt. En om je vraag te beantwoorden, kun je je hier schuil houden. Ja, dat kan wel uh, goed. Uh, er zijn uh, regelmatig mensen ontsnapt uit de gevangenis hier op die zich een lange tijd schuil hebben kunnen houden. Dus uh, ja, dat is mogelijk. Maar een goudkleurige auto moet je ook nog maar weten. te Verstoppen Dick daar ook nog geen spoor van? Uh, er is nog geen enkel spoor, van. er waren wat geruchten via uh, de Nederlandse media dat dat het getal zou zijn geweest, maar er is nog geen dader en er is nog geen oude gevonden. Zijn de politieke gevolgen van deze moord al te overzien? Nou uh, ja, Sobrano is de grootste partij op Curaçao, dat was van Niels Persoonlijk, die heeft ingezet op de huidige coalitie, het takenkabinet en de vorming van een nieuw kabinet per 1 juni. Uh, hoe zijn partij daar tegenover staat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Het kan best zijn dat daar... Door een andere binnen die partij anders over wordt gedacht. Met andere woorden, de komende dagen zal duidelijk moeten worden of de koers die Wiels in heeft gezet naar dit nieuwe politieke kabinet ook gedragen wordt door zijn partij. Ja, mocht dat niet zo zijn, dan zou bijvoorbeeld Gerrit Stoppen weer in beeld kunnen komen als nieuwe coalitiepartner. Maar eh, ja, goed, je hoort het, zijn heel veel alzen. Eh, niemand houdt op dit moment rekening met zo'n scenario. Wat wel duidelijk is, is dat Curaçao. Ja, een politiek onzekere tijd tegemoet gaat. Ja, en, en verder, wat, wat gaat men nog voor wiels doen aan herdenkingen? Of, of is het daar nog te vroeg voor? Nou, er is in ieder geval nu een, worden nu wakens gehouden bij het partijgebouw, kaarsjes neergezet en er zijn een aantal condoliantie-registers die ondertekend kunnen worden, ook via internet en in Nederland. Um, uh, de rest van de herdenkingen, dat is even wachten tot we horen wanneer de begrafenis is, mogelijk volgende week pas, uh, en dan weten we meer. Ik draai er vanaf Curaçao met het laatste nieuws over de moord op Helmin Wiels. Een grote uitslaande brand in Sint-Willembroort... waar een wagen een café inreed. Hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, er was spoedoverleg tussen fabrikanten van melkpoeder, supermarkten en drogisterijen, Want u weet het, er is in Nederland een tekort aan babymelkpoeder... omdat vooral Chinezen hier de melkpoeder opkopen en verschepen naar het thuisland. Gevolg? Veel Nederlandse ouders grijpen mis... Verslaggever Jeroen Schutheiser sprak na het overleg met Mark Jansen... directeur van het CBL, de spreekbuis van de supermarkten. We hebben geconstateerd met elkaar dat de productiecapaciteiten volop draaien en eigenlijk niet meer aankunnen in Nederland. We hebben ook geconstateerd dat de beperkingen, de verkoopbeperkingen in de supermarkt maximaal zijn. We kunnen niet minder dan één product per persoon gaan verkopen. Een half pak? Een half pak, dat gaat niet. Daar zit de oplossing niet. Wat we constateren is wel dat er voor de hele Nederlandse babypopulatie, om het zo te zeggen, voldoende melkpoeder beschikbaar is. We willen gewoon dat de oneigenlijke opkopers die het product alleen maar opkopen om het naar China te exporteren, dat die ontmoedigen. Worden. Om dat uit te zoeken, dat is dus heel moeilijk. Die opkopers, daar moet je misschien wel afspraken over ma gaan maken met de Nederlandse douane. Eh, Ministerie van Buitenlandse Zaken. We gaan ook zeker naar de Chinese ambassade om te vragen hun medewerking om die export naar China, die oneigenlijke export naar China te belemmeren, te beperken. Dat is denk ik het maximale wat we kunnen doen. Het product mag niet in China ingevoerd worden, dus we moeten het ook niet willen exporteren. Maar ja, voor de rest blijft het een beetje doormotteren. Nou, kinderen in Nederland komen niet om van de honger. Er is voldoende babymelk uh, beschikbaar. Uh, doormodderen wil ik het niet noemen, we gaan het echt oppakken. Die export naar China moet gestopt worden, de oneigenlijke export. Filip den Oude namens de fabrikanten. We weten in ieder geval dat er georganiseerd wordt ingekocht in Nederland. Uh, als het ware wacht men de leveranties van de vrachtwagens aan de achterkant van de winkel af... om razendsnel toe te slaan met een grote hoeveelheid mensen om de schappen weer leeg te halen. Wat er daarna gebeurt, weten we weten in ieder geval dat er gebundeld wordt. Uh, en in uh, redelijk grote partijen naar China uh, wordt gebracht. Hoe dat precies gebeurt, daar hebben we geen zicht op. Want ik sprak vanmiddag nog een, een drogist. En die zei, ja, is er zaterdag, uh, zie ik vier mensen uit een auto stappen. En die gaan gewoon apart allemaal al die drogisterijen af. En die kun je niet weigeren. Je kunt slecht vragen van, mag ik uw baby even zien? En dat is ook buitengewoon moeilijk om die restricties zodanig te laten werken, want dan moeten we gaan onderscheid gaan maken... wat we niet kunnen maken. En dan moet je met het geboortebewijs van je kind, als het ware... zou je dan naar de winkel moeten. Dat zijn buitengewoon moeilijk in te voeren maatregelen in dit land. Dus we moeten ons echt op, concentreren op, op degene die het probleem veroorzaken. En dat is uh, opkopers uh, die in een grijs en duister gebied uh, uh, hun zaken doen. Als ik het zo hoor, is dit niet binnen een paar weken opgelost... Weet u, er zijn 180.000 zuigelingen in Nederland. Er zijn er 18 miljoen in China. Dus dat laat de discrepantie tussen de vraag aan die kant... Uh, en die van de Nederlandse markt wel zien. Dus als je de Nederlandse markt dubbel bedient... dan is dat nog steeds een druppel op de gloeiende plaat in China. Er zijn mensen die, die zeggen van... ja, het is van die fabrikanten allemaal heel slim... maar het is een marketingtruc. Aperte onzin. Fabrikanten zitten niet handen wrijvend, uh, want ja, er wordt enorm verdiend hè, op babyvoeding. Nee, hier wrijft niemand uh, van in zijn handen. De fabrikanten willen graag de Nederlandse consument, en zeker voor deze hele kwetsbare groep. En zuigelingen moeten uh, flessenmelk of moedermelk hebben tot aan zeker zes maanden en daarna nog. Dus er zijn ook geen alternatieve voor voeding. U kunt zich toch niet indenken dat daar een schaarste in wordt gecreëerd door fabrikanten. Integendeel, ze verdienen graag geld, ze verkopen graag veel producten... maar willen ook heel graag de Nederlandse consument blijven bedienen. Want tenslotte, de zuigeling van vandaag zijn de moeders van morgen... die toch weer ook hun producten graag afnemen verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Ja, standaard begin van de ochtendspits. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij Purmerend. 3 kilometer file. En op de A15 bij Rotterdam richting Europoort. Bij de tunnel, 2 kilometer. Nou, blijft het verder rustig vandaag, denk je? Ja, het is een uh, ochtendspits die zal niet uh, grossieren in files. In totaal zo'n 70 kilometer file. Maximaal rond uh, half negen. Maar ja, het is wel een mooie dag. Dus veel mensen hebben vrij. En uh, het wordt wel weer druk op de weg naar de Keukenhof. Dat zullen we na de spits zien op de N207. En gisteren bleek ook dat het behoorlijk druk was op de wegen naar de attractieparken zoals de Efteling. Daardoor verwachten we ook na negen extra drukte op de N261 ten zuiden van Waalwijk. Goed, we gaan het horen van je Wijnand. Dankjewel. Hoi. Gaan we weer meer horen over de jacht op ratten. Maino Remmers is daarvoor vanochtend in Nunen Jaren geleden ja. zat ik ook al in zo'n bootje met Lies Laaise aan. Hebben ze ze nou nog Oefijn. niet allemaal? Nee, ja, was jij meer op de muskusrat dan Ja, dat gedaan. was meer muskusrat. Ja, dat Muskusrat ja. Dat zijn, die ja. zijn groter. Nee, dit is de ratusratus, de zwarte rat of de bruine rat. De bruine rat. De bruine rat, ja. oh. In ieder geval familie van de rattus. Nou, ligt hier Boris aan onze voeten. Boris is vijf, hè? Ja, Boris is vijf jaar oud nu. Ja. Die heeft en er wel eens eentje gevangen, de hij kat. Hij heeft er wel eens eentje gevangen en hij is heel erg fanatiek uh, om, zeg maar, het ongedierte hier toch uit de buurt ja, weg te dan houden. Komt hij er fijn mee thuis? Ja, en dan moet hij het even laten zien en dan... Ja, uh, en dan denkt u zo, dus weer eentje minder. Dan duurt het heel kort en dan gaat hij aan zijn maaltijd beginnen. Ja, ja, dit, is, ja. dit is meneer Vis. Die woont in de wijk Tommakker. dat is in Nune. Die is zo ver van Eindhoven. En daar is het, uh, dat, dat is al, al jaren, hè, de, de plaag. Ja, wat, uh, wat we hier merken in Nune, dat is uh, regelmatig dat er meldingen zijn van ratten. En dat is ook in de diverse wijken van, uh, van Nune. Hoe komt het dat jullie die zoveel hebben? Uh, ik denk dat ligt het goed. toch niet aan de inwoners. Hè? Het ligt niet aan de inwoners, denk ik. Maar het ligt veel meer aan de gemeente die uh, te weinig aan de bestrijding doet. Ja. En ja, als reden wordt vaak aangegeven dat uh, de financiën niet toelaten om uh, dus dan belt te bestrijden. U van ik heb weer ratten gezien. We bellen naar de gemeente en dan krijgen we de melding: dank u wel dat u gemeld heeft. Ja. Uh, we zullen het noteren, maar we gaan niet bestrijden, want we hebben daar geen geld voor. Hm. En ja, dat is toch een reden geweest om uh, een actie te gaan starten. En dat heeft er uiteindelijk ingeresulteerd dat ik een uh, gesprek heb uh, gehad... met de toenmalige uh, wethouder, meneer Perrault. En uh, ja, daarin is dan toegezegd van... oké, okay, we gaan een onderzoek laten uitvoeren door het KAD. Oei. Dat is het uh, adviescentrum voor... Uh, en wat kwam daaruit? Uh, dat kwam daaruit dat uh, dat heeft nog ongeveer een maand of vijf geduurd... voordat die mensen hier actief zijn gaan onderzoeken. Ja, dat is een flink onderzoek. Ja, dus ja. afgelopen februari is dat geweest. En uh, ja, uit het onderzoek is gebleken dat uh, de overlast, wat zij noemen dan wat, is afgenomen... Maar ze zitten er nog maar, steeds aan. Ze zitten er nog wel. Ja. En, en de gemeente heeft dus geen geld, maar nou, nou is het ook nog eens zo dat die beesten steeds meer resistent schijnen te worden tegen allerlei bestrijdingsmiddelen. Hè? Ja, dat, dat hoor je wel vaak, maar eh, ze gebruiken hier geen bestrijdingsmiddelen, zegt men in de gemeente. Want ze proberen ze dan met eh, vallen eh, te pakken te krijgen en ja, dan worden ze toch ook op een of andere manier eh, natuurlijk afgemaakt. Ja. Maar uh, er is hier een meneer aan de deur geweest... Ook, die uh, vanaf de gemeente van tijd tot tijd een opdracht krijgt om ze te vangen. En, ja, een echte rattenvanger. Een echte rattenvanger. En hij zegt ook, mijn handen jeuken om te gaan beginnen. Maar ik krijg geen geld van de gemeente. Nee. Dus ik, ik kan gewoon niet. Geen geld om de ratten op te ruimen, of in ieder geval aan te pakken. En dus zitten ze er nog steeds. Um, en dan komen er ook nog eens allerlei regels... want je mag niet zomaar allerlei bestrijdingsmiddelen gebruiken. Om daarop toe te zien komen er weer allerlei inspectiediensten langs. Kortom, nu Nune stikt van de ratten. Ik denk dat, we, dat de bewoners meer borsten moeten nemen. Ja, wellicht zou dat een oplossing kunnen zijn... of allemaal van die fanatieke hondjes die echt erachteraan trekken. Ja. Maar dan krijgen we natuurlijk de gemeente weer op ons dak, want je mag de honden niet loslaten lopen. Er en... is altijd wat in hun. Maar ondertussen zitten we wel aan de koffie, dat dan weer wel. Ja. Maar last hebben ze er wel van. Van de ratten, straks hoort u daar natuurlijk meer over. Van mijn Remmers. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Yeah, good Lord only gets you so far, and you got to help yourself. Van Oldsack, de cd, gotta get over. Tien minuten voor zeven is het. We gaan naar uh, Brabant. Een café in Sint-Willembroort is uh, vanochtend vroeg in brand gevlogen. Een auto staat tegen de gevel van Café de Toffe Peer. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar uh, huizen daarnaast. Verslaggever Floyd Aane van Omroep Brabant is bij het café. Floyd, uh, vertel eens wat, wat zie je op dit moment? Ik zie uh, in de Dorpstraat in uh, Sint-Willembroort uh, heel veel brandweer. De brand is nog steeds uh, gaande. Doordat de wind uh, eigenlijk verkeerd staat uh, voor dit geval... slaan uh, de vlammen aan de achterkant van het café over op andere huizen. Allerlei mensen in Ochtendjas uh, komen hier naar buiten. Sint-Willem wordt ontwaakt. En uh, ja, die, die, die komen angstaanjagend uh, uh, naar buiten. Want uh, hun huis kan wel eens uh, door deze vlammen helemaal uh, in, de, in de as uh, worden gelegd. De auto staat tegen de gevel en die is uitgebrand. Die heeft de, de politie laten uitbranden. Wat ik hier hoor van, van buurtbewoners en, en mensen die hier uh, uh, aanwezig zijn... is dat het niet helemaal zeker is dat deze auto door een stuurfout uh, van de weg is geraakt. Daar uh, kan ik nog uh, weinig anders over zeggen. Ik krijg zometeen de persvoorlichter uh, die, uh, die mij daar uh, uitsluitsel over kan geven. Maar het is hier in Sint-Willeport... Uh, ja, toch wel een hele moeizame start van deze dag. Oh, maar, maar Floyd, leg eens uit dan. Want in dat geval, eh, als het niet om een ongeluk gaat... zou het misschien wel gaan om een soort van aanslag. Is dat voorstelbaar in Sint-Willembroort? Nou, dat, uh, uh, daar ben ik voorzichtig mee. Uh, maar goed, uh, wat ik hier van veel mensen hoor... is, hoor, is dat, het, uh, ja, dat ze geen piepende banden hebben gehoord van een stuurfout uh, uh, van de auto. Goed, ja, in een dorp om, uh, om, om half vijf s'nachts... Ja, daar rijden niet zo heel veel uh, auto's uh, doorgaans. Uh, ja, dus, dus dan hier... zou die Floyd, eventjes voor de duidelijkheid, dan zou het zo kunnen zijn dat uh, de auto tegen het pand aan is gezet en in brand is gestoken. Dat moeten we ons dan voorstellen bij verhalen nou, die dat, jij hoort. Dat zou een scenario kunnen zijn, inderdaad. Uh, wat ik opmaak van de, van de buurtbewoners die ik hier al gesproken heb. Oké. Okay. Nou, Floyd, hou ons op de hoogte. We horen graag meer van je als je meer weet uh, daar in ja. Sint-Willybroord. Dank je wel. Nou, u herkent ze wel. hè? Ooievaars, het geklapperde van ooievaars voeren. Dat kan ook. Meestal zijn het de eentjes die geluk hebben. Maar sommige Amsterdammers vinden het ook leuk om die ooievaars af en toe iets te geven. Het Ooievaarproject in Amsterdam is daar absoluut niet blij mee... en is een anti-voedercampagne gestart. Matt Jansen van dat Ooievaarproject, goedemorgen. Dag, hallo. Wat? Waarom, Dagblad, waarom mogen die ooievaars niet gevoerd worden? Nou, uh, ooievaars, dat zijn wilde dieren, dat weten mensen vaak niet. Het zijn geen eendjes, het zijn net zo'n zo, soort vogels, spervels en valken. En die eten dus uh, prooidieren. Ja, kikkers hè. En, en, en uh, bij ooievaars zijn dat dan, uh, en als de jonkies klein zijn hoofdzakelijk wormen, grote insecten en larven, en als ze wat, de, wat meer gegroeid zijn, die dat worden ratten en muizen en kikkers enzovoort. En daar zit natuurlijke voedingsstoffen in. En het voedsel wat voor menselijke consumptie bestemd is, dat is boterhammen, vlees, brood, kaas zo dat, dat kunnen olifants niet zo goed verteren. En, en daardoor dat bouwen ze dan ook geen, geen weerstand op. Nee. En dan krijg je het ook het probleem als die oeivaar, papa, mama, oeivaar, die zijn heel geëmancipeerd, die zorgen dus om de beurt dat eentje blijft op het nest zitten bij die jongen en de andere die gaat voer zoeken en als die terugkomt dan spuurt hij dat voer dus uit op het nest en eten ze dat op. Als ze nou gevoerd worden, de oudervogels, dan, dan, uh, dan gaan ze dus geen voer zoeken buiten, de, buiten het eigen nestgebied en dan krijgen ze dus dat voer wat maken mensen meebrengen. Ja, ja. En dat is dus niet gezond. En dan krijg je het probleem uh, van, van brood gaan Ja, maar goed, dat zei u al, meneer het... Jansen. Even eventjes terug naar het feit dat u zegt het zijn ook nog eens wilde dieren. Is ja. het zo makkelijk dan om ze te voeren? Uh, sorry, ik verstond het niet. Ja, um, nou ik vroeg, uh, u zei al het zijn wilde dieren. Ja. Dan, uh, um, is het dan uh, wel makkelijk om ze te voeren? Zoals eentjes? Uh, ja, het zijn wel wat slimme beesten. Dus als mensen iets op de grond strooien. dan, dan komen ze er onmiddellijk naartoe. En ze herkennen de mensen ook die ze komen voeren. Maar dus zo, zo wild ochtend... zijn ze dan dus niet, of vergis ik me nou? Ja, zo wild zijn ze niet. Uh, <laughs> ze hebben natuurlijk wel, wel zin om iets te eten en, en als ze dat op een makkelijke manier kunnen krijgen, dan, uh, dan doen ze dat. Hoe, hoe dus, gaat u meneer Jansen de voederaars stoppen? Hoe, hoe gaat u ze bewegen om niet meer wat eten te geven aan die Nou, we, we gaan dus bij al de nesten gaan we affiches ophangen. Die staan ook op onze website. Je website is ooievaas020.nl. Daar kunnen de mensen ze ook downloaden. Die gaan we de buurt van het nest ophangen. En daar staat dus op dat het niet zo gezond is om, om de ooievaas te voeren. En dan kunnen ze ook nog met een link kijken naar meer informatie op de website. En we waarschuwen de mensen. We spreken de mensen natuurlijk aan. En ook veel parkbezoekers die spreken de mensen aan. Oké, okay, heel goed. Dat en en gewoon. Stel dat je wel. Wilt voeren? Plakjes ham, mag dat wel? Nee, je oh, geen, kunt het oh. beste helemaal niet voeren. Oh, helemaal niet? Nee, doet u nee. zei dat ze vlees eet. Ik dacht misschien... Ham dan Jawel, was. maar het probleem is, als de, als de ouders voer zoeken, dan zoeken ze dus insecten en wormen en zo. En als de mensen ze voeren, dan gaan die ouders geen, zelf geen voer meer zoeken. Nee, ik snap het. Ja. En, en daardoor krijgen ze dan de verkeerde voer binnen. En dan krijg je het probleem, de, de jongen die gaan dus ieder jaar op. Rijk, hè? Dat, dat doen alle jongen. Mm. Die, die, die gaan daar naar het zuiden naar de warme streken, want daar is dan wel voer te vinden. En dan komen ze daar naar een post overlijden. We hebben dus pas nog een terugmelding gehad uit Zuid-Spanje in de buurt van Sevilla. Daar was onze Ojeva, oh die was bij ons ja, ja. Nou, die, die heeft dus 180, 1887 kilometer gevlogen. En zeven maanden geleefd, nadat Zo. hij dus uh, bij ons geringd was. Ja, maar en, ja, we waren een beetje af. Zonder, die, want, uh, ja. die komt dus nooit meer terug. Ach, oké. Okay. Nou, um, we, we, we houden het project in de gaten. Zullen we dat afspreken? Dank u wel. Ja, oké. Okay. Hartelijk bedankt dat we in de uitzending mochten. Bij ja hoor. veel succes. Dag. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Propschieten. De golf van asielzoekers gaat in onruststaking. Staat in grote letters op de voorpagina van het AD. Krant schrijft over 60 asielzoekers die gisteren gestopt zijn met E. Eet en drinken bij het detentiecentrum en bij Rotterdam, The Hague Airport. In de Volkskrant schrijft over een 43-jarige pompenpatiënt... die vorig jaar veel interviews gaf over haar ziekte. De vergoeding van het geneesmiddel ervoor ze blijkt. Ook betaald te worden als consulent door de medicijnfabrikanten. En dat heeft ze niet vermeld. Een hulp voor Somaliërs meldt de Telegraaf. Die hulp bestaat uit bijdragers aan grenscontroles... bouw van gevangenissen en opleidingen voor wat de Telegraaf Bollebozen noemt... zodat ze zich niet in de piraterij stort. En naast dat bericht op de voorpagina, het bericht over de moord op... Curaçao politicus Wiels volgens de Telegraaf lijkt een moord. Het werk van de gokmafia, bron hebben aan de krant bevestigd dat het onderzoek zich vooral daarop richt. Zweden zijn slim. Wist u dat de ritsluiting een Zweedse uitvinding is? En ook Volvo's eigen driepuntsgordel. We kunnen gerust stellen dat onze nieuwste Volvo's slimmer zijn dan ooit. Een muzieksysteem met spraakherkenning, een camera die fietsers herkent... en zo nodig automatisch remt, en het comfort van zelfdimmend groot licht...